3 uur. Het NOS Journaal. Gert Kluk. In het verpleeghuis in Laren is de presentator en zanger Herman Emmink overleden. Door zijn werk voor radio en televisie was hij vanaf de jaren 50 tot de jaren 90 een bekende Nederlander. Als zanger zal zijn naam altijd verbonden blijven aan het lied Tulpen uit Amsterdam, zijn enige grote hit. Emmink begon in 1954 als omroeper, eerst bij de VARA, later bij de Avro. Voor die omroep begon hij in 1965 met muzikaal onthaal... dat hij ruim 800 keer live presenteerde. Begin jaren 70 kwam hij op televisie. Hij is de derde presentator van het spelletje Wie van de Drie. Hij eindigde zijn loopbaan bij de tros. Herman Emmink was 86 jaar. Eerste divisieclub Veendam is failliet verklaard. Een laatste poging om een sluitend reddingsplan op te stellen is mislukt. Een groep investeerders stond nog wel garant voor 2 à 3 ton...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 vindt is de negende club die failliet gaat... sinds de invoering van het betaald voetbal in 1954. De opluchting bij beleggers over het akkoord met Cyprus... blijkt van korte duur. De belangrijkste Europese beurzen openden vanochtend... ongeveer een procent hoger en hielden die winst in de ochtend vast. In de loop van de middag viel de winst terug... onder meer vanwege onduidelijkheden over de uitwerking... en de gevolgen van het akkoord voor de banken, het bedrijfsleven... en de economie van Cyprus. President Bozizé van de Centraal-Afrikaanse Republiek is naar Cameroen gevlucht. Dat staat in een verklaring van de Cameroense regering, die werd voorgelezen op de Staatsradio. Bozizé zou in Cameroen of in een ander land asiel willen vragen. Eerder waren berichten dat Bozizé de grens was overgestoken naar het buurland Congo. Zijn vlucht volgt op de opmars van opstandelingen naar Bangui, de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Een van de leiders van de opstandelingen, Michel Jotodoye, heeft zichzelf uitgeroepen tot het nieuwe staatshoofd.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 EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grutteken. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag... met aan tafel Ronald Seurensen, eerste kamerlid voor de PVV. Hij gaat zo in debat met SP'er Harry van Bommel... psychologe Carolien Gravenstein. En met haar praten we over het plan van staatssecretaris Dekker... om pesten tegen te gaan, dat is uh, net gepresenteerd. Ook aan tafel gastronomen, smaakprofessor Peter Klossen... en uh, jechja Kadouri. Ik zeg het, is iedere keer fout. Maar eerst gaan we een appeltje schillen. Wie schilt er vandaag ons appeltje? En dat doen we vandaag met Ronald Seurissen, senator voor de PVV. Uh, Ronald, goedemiddag opnieuw. Goedemiddag. Je zei het net al, we gaan het hebben over de etiketering van producten uit de bezette gebieden in Israël. Wat is precies het probleem? Het probleem is dat... Uh... Uh, meneer Van Bommel en ook uh, de minister van Buitenlandse Zaken... het plan hebben opgevat om uh, producten die van de Westbank komen... en van de Golanhoogvlakte, om die producten anders te etiketteren. Omdat ze zegt dat is, zijn geen producten van Israël. Want dat, dat, die, die gebieden die zijn door Israël bezet, hè? Daar ja. zijn we denk ik over eens. Daar zit het Israëlische leger, ja. ja en dus zegt uh, Harry Van Bommel en de SP van dat is geen echt Israëlisch gebied... dus mag je niet zeggen in Israël? Uh, ja, dat vinden zij. Ja, ja, en u is... vindt van niet? Nee, ik heb het nou echt eens als senator bekeken. En wij kijken naar handhaverheid. En dit is absoluut niet de handhaven. Om de eenvoudige reden dat op het moment dat je producten uit die gebieden uh, zou gaan bottelen... in Tel Aviv of welk Israëlisch gebied dan ook... het gewoon uh, het predicaat Israël wel mag hebben. Want als je het maar verscheept en dan uh, ja, ergens dus anders afmaakt, het, dan mag het al, wel, zegt u. Dus. verplaats je twee kilometer en is het net buiten die gebieden, dan is het al Israël. En daarbij is het ook volslagen inconsequent omdat producten van West-Sahara, wat uh, door Marokko wordt bezet, uh, daar geldt dat helemaal niet, willen ze dat helemaal niet voor doen. En Turkije, wat volgens mij Noord-Cyprus bezet houdt, trouwens een geweldig toeristisch uh, gebied geweest, uh, dat, daar worden ook geen maatregelen tegen genomen. Dus ik denk dat uh, het Europese Hof dit direct naast zich neer zal leggen als zijnde inconsequent. Harry uh, van Bommel is aan de lijn. Goedemiddag, meneer Van Bommel. Goedemiddag overtuigd? Nee, geen zin. Nog niet? Oké. Okay. Nee, nee, nee. Ministerus heeft overigens in één ding wel gelijk. Wanneer men uh, de producten elders zou bottelen... We hebben bijvoorbeeld een fles wijn die gebotteld is in Hebron... wordt verkocht onder het uh, etiket Made in Israel. Wanneer men dat ergens anders zou bottelen, dan zou dat wel onder Made in Israel uh, in Europa aangeboden mogen worden. Het gaat overigens niet over een nieuw voorstel. Dit is gewoon een bestaande Europese richtlijn, die vorig jaar in een Europese raad, ministerraad nog eens is bevestigd. En wat minister Timmermans nu doet, uh, is gewoon uitvoeren het uh, beleid van de Europese Unie, waar ook de vorige regering, dus ook minister Rosentaal uh, toen mee heeft ingestemd. Het is gewoon bestaand Europees beleid. Nou, ik ben benieuwd of het Europees Hof dat ook vindt. Om een eenvoudige reden, uh, wat, wat doet hij dan tegen die inconsequentie? Namelijk dat uh, uh, West-Sahara bezet is, daar komen tomaten vandaan. Klopt. En, en Noord-Cyprus dat bezet is. Uh, daar ben, ik zeer, er, u eens, ben ja. ik zeer met Seurissen eens. Ik heb dat ook in de Kamer aan de orde gesteld. Uh, bijvoorbeeld wat, wanneer het gaat om het visserijbeleid... in zaken de Westelijke Sahara. Westelijke Sahara is bezet gebied. De VN die heeft daar uh, allerlei uitspraken over gedaan. Producten uit de Westelijke Sahara mogen niet worden verkocht... als uh, mede in Morocco. En en, en, en dat is wel het geval. Dus die maar... kritiek geldt ook voor de Westelijke Sahara. Het is dus niet alleen het misleiden van de consument, maar het is ook het misleiden van overheden. En in het geval van Israël gaat dat dan ook nog gepaard met belastingkorting. Want producten uit Israël krijgen, wanneer ze de Europese Unie worden ingevoerd, belastingkorting. En op die manier betaalt de Nederlandse belastingbetaler mee aan het in stand houden van Israëlische nederzettingen die weg moeten om een twee-staten-oplossing te krijgen. Ja, maar schaadt dit nou de Palestijnen zelf niet? Als die producten dus als Israël zegt, nou oké, okay, dan, dan, dan dus sturen we ze Helemaal niet door. Ik zou me dat in kunnen denken, het is slechts 1% van de Israëlische export. Dus u, u loopt risico's met die Palestijnse producten. Maar dat en snap ik niet. Zou je dat iets beter uitleggen? Nou, ik kan me indenken dat er zeer veel zeggen we moeten het apart etiketteren dat ze het niet doen. Dat Zo is wel het, het Dat ja, is wel het, ja, dat is dat is het. niet doet. Nou, dus maar ze maar zeggen, maar nou, nou, dus die, die, die, die, die, die laten we dan maar. Ja, ja, maar dan je jij je ook wat zeggen. Ik wil twee dingen zeggen eigenlijk, want de Westelijke Sahara is gewoon onderdeel van het Koninkrijk Marokko. En punt 2. Ik begrijp niet echt waar uh, de PVV zich druk om maakt. Waarom niet? Want uh, als dat het meest populaire standpunt is van de PVV... Nee, ze hebben er nog veel mee, wat erin... Ik heb geen zin om meneer, nee, meneer te knippen en scheren. Uh, ik, ben, ik, ben, <laughs> ik ben met een ander onderwerp bezig. niet. hebben nee, gasten mogen altijd mee. De opmerking over de Westelijke Sahara klopt volkrechtelijk in ieder geval niet. Want de Verenigde Naties hebben allerlei uitspraken gedaan over de Westelijke Sahara. En producten uit de Westelijke Sahara, de Westelijke Sahara mogen niet worden verkocht als gemaakt in Marokko. Nee, u, meneer Van Bommel, zegt en, je, dus moet, je moet één lijn, lijn trekken, zegt u, meneer Van Bommel. Ja, dat zeg ik zeker. Bezetgebied is bezetgebied, volgens internationaal recht en uh, producten die daar vandaan komen, uh, de, de, de winsten... Uh, en sowieso de producten die er vandaan komen, zouden ten goede moeten komen... aan de bevolking die het recht heeft ja. om daar te wonen. Ja. En op de Westelijke jordaan zijn dat de Palestijnen. Maar is de kern van de zaak niet dat meneer Van Bommel en meneer Timmermans... gewoon weer Israël willen bessen. Nee, u wil gewoon die, is, die islamitische stemmen aan Het CDA wil dat ook. U, wilt, u, u ziet ze weglopen bij de Partij van de Arbeid. Meneer, Sierse, zeggen, aha, meneer Sierse, kans. Als, en, als, en het als, belangrijkste is dan toch vooral Israël besje. Dat is het altijd goed. Meneer Sierse, waar het om gaat is, is dat uh, de afspraken... die daarover gemaakt zijn, internationaal rechtelijk... gewoon moeten worden nageleefd. En ik zei niet voor niets dat de vorige minister Roosentaal ook gewoon heeft ingestemd met uitvoering van deze richtlijnen. U kunt Ori Roosdaal veel verwijten, maar niet dat hij aan Israël bashing zou doen. Hij is een rechtsgeleerde en hij zei ook gewoon, ja, de, de, de wet en de regels zoals we die hebben moeten worden nageleefd. Ja. Meneer Van Bommel, hoopt u dat het leidt tot een boycott van deze producten? Ik zou zelf wensen dat mensen de keus hebben om uh, aan de hand van het etiket te bepalen of ze wel of niet uh, een product uh, uit uh, nederzettingen willen kopen. En ik ben ervan overtuigd dat een deel van de consumenten dan zegt, dan ga ik ze niet kopen, maar een ander deel zal zeggen, dan ga ik ze juist wel kopen. Ja, ik ga ze juist wel kopen. Ik zal ze zelf niet kopen omdat ik niet wil bijdragen aan instandhouding van illegale nederzettingen die een twee staten oplossing. die vrede onmogelijk maken tussen uh, de Palestijnen uh, en Israël. En dat is wa waar, waar ik naar streef en dat is volgens mij waar iedereen naar zou, zou moeten streven. In maar de, regio. De, de aap komt nu uit de mouw en uh, u weet dat ik dat niet letterlijk, uh, ik zeg dat er maar bij, want ik ben van de PVV, <laughs> dat ik dat niet letterlijk ben. <laughs> maar u wil dus gewoon die Israëlische uh, uh, artikelen gaan boycotten. Dat is de kern van de zaak. En het is gewoon de eerste stap in die richting. Dat nee, moet u dan gewoon eerlijk zeggen. Nee, ik, ik, ik zeg alles eerlijk. Ik wil dat de nederzettingen weggaan en ik wil dat de producten die voortkomen uit uh, de westelijke jordaan dat die toekomen, de, de opbrengst daarvan toekomt aan de bevolking die daar het recht op heeft. Dat, dat gebeurt is de nu toch Dat zijn de Palestijnen. U brengt dat in gevaar door, door uw maatregelen. Nee, het gaat nu al naar de Palestijnen terecht. Op welke nee, manier we gaat het naar de Palestijnen? Het het geval. Die, het gaat over omdat die hun, uit hun producten kunnen he, verkopen via Israël. Wacht even, u praat ook erin. Dan kunnen we geen van beide vertellen. Die kunnen hun producten nu verkopen via Israël en dan. En dan de ja. in Israël en het gaat om de omringst naar de Palestijnen, zegt u. Ja, uiteraard. Ze verkopen gewoon hun, hun landbouwproducten. En dat wordt in Israël misschien verder verwerkt. En dat zal Israël zeker gaan doen als er dubbel geëtiketteerd moet worden. Ja, je van het gaat om producten uit nederzettingen. Producten uit nederzettingen. Als de nederzettingen weg zijn, dan komen die producten gewoon ten goede aan de Palestijnse bevolking. Ja, ze, gaan nu, ze gaan nu naar, uh, naar Israëlische eigenaren van grote fabrieken en andere zaken op de, op de bezette gebieden. En dat hoort niet zo te zijn. Ja, Jechtje? Nou. Uh... Ik heb er eigenlijk niks aan toe te voegen, want uh, ik vind het een beetje, ja, als we hier in Nederland zitten, begrijp ik niet eigenlijk waar het BV zich druk om maakt en hier het Israëlische standpunt probeert te verdedigen. Dat mag niet... We hebben wel belangrijkere problemen hier uh, in Nederland. Nou, dat is, dat is zeker waar. Maar tegelijkertijd geldt wel dat voor heel veel mensen um, uh, wereldwijd het Israëlisch-Palestijns conflict een uh, motivatie is. Uh, om bepaalde dingen te doen, bijvoorbeeld. Hè? Ja. Ook, ook, ja, maar, ook, ja, maar ook moet je ja, altijd ook partij kiezen? Dat is een terroristische activiteiten Moet je te altijd verrichten. partij kiezen, denk dus, ik dan? Het lijkt alsof je partij moet kiezen tussen. Je, je moet partij kiezen het volgens voor het voor het internationaal, Wat internationaal recht. is: kies het andere standpunt. Daarbij voor de islamisten. Kies het andere standpunt. Maar bij jou was ja. het zo dat de ontruiming van de Gazastrook daaraan heeft bijgedragen dat jij minder radicaal bent geworden, heb ik gelezen. Uh, Want ja. da, da waren, da, Israël ging weg uit de Gazastrook. Toen dacht jij, joepie, nu komt het goed. Maar ja, toen gingen ze ruzie met elkaar maken daar. Ja, klopt. Toen kreeg je probleem tussen Fatah en Hamas onderling. Ja, en toen dacht jij? Ja, maar er speelt natuurlijk meer op dat gebied. Maar dat is een te groot onderwerp om nu op in te gaan eigenlijk. Want daar gaat het eigenlijk niet om. Waar het om gaat is dat we met z'n allen hier leven in Nederland en dan begrijp ik niet ja, maar waarom van de PVV dan, dan om... altijd over Israël-bessing begint en het zielige slachtoffergedoe. Okay. Het is allemaal zo verschrikkelijk. Oké. Okay. De, de, de, heeft u meerderheid in de Eerste Kamer, meneer Suresse? Om dit tegenwoordig te denk, Ja, kijk, het, nogmaals, de, de, uh, we zullen het wel zien, want uh, je weet uh, wat dat betreft zijn er sommige partijen die dan links en dan rechts gaan zitten en dan midden. En, uh, dat weten we nooit van tevoren. In de Tweede Kamer wel, maar nogmaals, dat is geen zekerheid dat het ook in de, de Tweede Kamer heeft. is daar een meerderheid voor om wel ja, te gaan etiketteren. Kleine christelijke partijen, PVV, zijn tegen en uh, ja, ik hoop dat uh, de Eerste Kamer uh, tot bezinning komt en zegt: Ja, dit is niet handhaafbaar. Ja, meneer van de het die het ha handhaafbaar geeft, u toe, hè? U zegt: Als de twee kilometer verderop opgezet is, is het weg. Nee, wat men kan doen is men kan het omzeilen, maar uh, een wet die zegt dat je moet etiketteren naar land van herkomst is zeker handhaafbaar. De wet als zodanig is handhaafbaar, maar je kunt maar, er omheen net zo goed als dat je belasting kunt vermijden. Dan komt er op alle producten Israël te staan. Zo eenvoudig is het toch? Dat zal alleen het geval zijn wanneer men dan inderdaad besluit om de productie of een deel van de productie elders te doen. En dan is het weer de vraag of dat nog economisch lonend is. Want wanneer je eerst producten moet vervoeren naar een ander deel ja. om het daar ja, te Dus wie worden wordt het slachtoffer? Het van? van. Dus de dan Palestijnse dan boeren van. en de boeren uit de Golanhoofd. Als het nu het u is doen was om het lot van de Palestijnse buur, boeren, dan zou u ervoor zorgen dat een twee-staten-oplossing mogelijk werd door opheffing van de bezetting. Maar dan geeft u de PVV iets te veel macht. Want zelfs al zouden ze dat willen, zou dat niet meteen gebeuren, nee, denk ik. Nee, maar dan zou je wel maatregelen kunnen steunen... die maken dat de nederzettingen niet, worden, okay. uh, nederzettingen niet langer worden doorgevoerd. Goed, u bent het niet eens. Ik vond het een spannend debat. Wanneer wordt over gestemd in de Eerste Kamer? Uh, ik geloof over een maand of twee. Dus ja. we hebben nog even de tijd uh, voor bezinning. U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1 met Thijs van den Brink en Elsbet Grutteke. lay Clark. We gaan praten over pesten met psycholoog Caroline Gravenstein, ...staatssecretaris Dekker en de kinderomswan... ...die hebben vandaag een plan gepresenteerd om pesten tegen te gaan. En de staatssecretaris zei daar het volgende over. Het belangrijkste is dat ik vind dat ieder kind recht heeft op een veilige school... ...waar die in staat is om zich te ontwikkelen en, en kan leren. Het belangrijkste in het plan wat wij vandaag presenteren... ...is dat we scholen ook echt gaan verplichten om aan de slag te gaan... ...met bewezen en effectieve methodes die pesten tegen gaan. Psychologe Carolien Gravenstein, dat was de staatssecretaris... een pest-anti-pestcoördinator en een lesprogramma moeten gaan komen. Ja, wat vindt wat u daarvan? Ik ben het daar helemaal mee eens. Ik vind het heel belangrijk dat dat er komt. Alleen zou ik het uh, breder willen trekken. En dat zeg ik niet uh, zomaar. Uh, uit onderzoek blijkt uh, dat het heel belangrijk is... dat je algemene vaardigheden aanleert in de eerste instantie. Dus dat je gaat richten op het vergroten van een zelfbeeld... Uh, wat een heel belangrijke vaardigheid is, is dat uh, kinderen en jongeren... maar ook volwassenen het gevoel ontwikkelen dat ze controle kunnen uitoefenen... op hun gedrag en op de situatie. En dat je met die basis begint en van daaruit gaat zeggen... we gaan uh, uh, ons ook op specifieke probleemspecifieke situaties richten, zoals pesten. Maar er komt bijvoorbeeld ook een heel belangrijk probleem zoals roddelen. Het onderwijs geeft zelf aan dat veel voortkomt uit roddelen. En zo zijn er nog zoveel meer problemen. die. Maar uh, zegt eigenlijk begint dit programma te laat. Je zou ja, al in een, in een stadium ervoor moeten beginnen. En is dat dan ook een taak van een school? Waar ik voor zou pleiten is dat we uh, in het curriculum verplicht opnemen... Een programma Levensvaardigheden waarbij sociale en emotionele vaardigheden getraind worden. Ik vind het nog steeds heel bijzonder dat kinderen leren om te rekenen en talen, uh, taal. Mm -hmm. En uh, dat er niet een verplicht vak is hoe gaan we met elkaar om. En hoe bevorderen we vanuit school, maar ook vanuit thuis, uh, de sociale en emotionele vaardigheden. Ik ben zelf lector aan de Hogeschool Leiden en onderzoeker in de Hogeschool Den Haag. En uh, ik vind dat daar ook veel samengewerkt moet ja. worden. Tussen scholen, ouders en de jongeren zelf. Ik zie vanuit mijn ooghoek voormalig leraar te ja, ja, ja. het het schudden. Ja. Ronald, wat is ik er is aan de hand? Ik ben bijna 95% met mevrouw staan eens. Eén probleem. We hebben toch wel de neiging om maatschappelijke problemen... bij het onderwijs neer te leggen. En niet iedereen in het onderwijs is geëquipeerd om die lessen te geven. Dus je zou het misschien kunnen onderbrengen bij maatschappijleer. En misschien zou je ook docenten... een een korte cursus geven, hoewel ze daar ook al plenty van hebben. Maar ze hebben verplichte vergaderdagen, dus op zo'n vergaderdag... dat ze kunnen uh, de signalen kunnen oppakken. Ja. Hm. Want, Want dat, zegt dat algemene, is echt een probleem. Ja, De Algemene Onderwijsbond zegt trouwens ook in een reactie op dit plan... van laat het nou aan de scholen zelf over. En kom nou niet weer met zo'n heel protocol... wat wij dan weer allemaal moeten gaan nee, volgen. Nee, maar ik wil daar even op reageren. Uh, in de eerste instantie denk ik uh, dat vanuit de PABO's en de lerarenopleiding... daar kun je al een hoop betekenen ja. door leerkrachten algemeen uh, vaardigheden. Daar richt ik niet op specifieke programma, maar dat je leerkrachten al die bagage meegeeft, zodanig dat ze dat al preventief in kunnen zetten. En uh, het is, het, Ik heb, ben zelf gepromoveerd op dat onderwerp en het blijkt dat als je kinderen en jongeren deze vaardigheden aanleert, dat ze ook beter gaan leren. Dus het is niet iets wat er zomaar bij is, het is ook niet een overbodige luxe, maar het is volgens mij gewoon een voorwaarde om beter te kunnen leren, om prettiger met elkaar om te gaan. Dus ik vind het niet vreemd als dit bij het onderwijs erbij komt. Hm, maar wordt het dan ook een vak? Net als rekenen en taal? Nou, ik, ik zou voor twee dingen pleiten. Ik vind het wel degelijk belangrijk dat het een vak wordt, omdat je dan de tijd en de mogelijkheid hebt om binnen een beperkte tijd echt daadwerkelijk vaardigheden te trainen. Maar het is natuurlijk ook een algemene cultuurhouding uh, die school. leraren op school, maar die leraren al door de lerarenopleiding of de pabo's in huis hebben hmm. en dat meenemen naar de, naar de scholen. Ja. Waarom? Want jij zei dat het is een groot probleem. In die tijd ja. dat jij in het onderwijs werkt, merkte jij ja, dat er het is een, een, een probleem waar je soms als docent ook wanhopig van wordt. Om de eenvoudige reden dat op het moment dat je gaat ingrijpen als docent, zo'n kind dat buiten op straat nog eens een keertje voor de kiezen krijgt, want ze hey, je hebt geklikt bij de meeste en, en dus en een, een lievelingetje van de leraar. dus dat komt er nog eens op. Mm. Dus het is het is een, een, een en dan heel je vervelend ook, naar probleem. Had je ook al de mogelijkheden om er wat aan te doen? Wist je ook al wat je moest doen? Of is dat, was dat ontbrak het daar ook al aan? Ja, dat dat dat per geval natuurlijk. Dat dat is net een, als je met een ander punt hoor, maar met mishandeling dat scheelt per geval. Ja. En, uh, ja, je kan er wel met kinderen over praten. Als, als, je, als je mentor bent van zo'n klas... Ja. dan kan je wel eens een keer met ze gaan zitten... en zeggen, joh, wat is er nou precies aan de hand? En dan, ja, ze was er niet, of dat of hij... En, en daar kan je met elkaar... Uh... Maar wat, ik, wat ik wel een gemiste kant vind... in de discussie hierover... en ook in de stukken die ik even snel heb gelezen... Ja. dat uh, de ouders daar... bijna onzichtbaar in zijn. Er staat wel in dat stuk ook dat er samengewerkt moet gaan worden... met de ouders, maar wat je vaak ziet... is dat uh, voor de ouders is het een nachtmerrie. Het is belangrijk om de ouders ook... Te Ondersteunen maar als je vaak, kind gepest wordt. Als je kind gepest wordt, maar er zit ook al vaak problematiek thuis aan gewerkt moet worden, dus ik pleit er ook voor om echt vanaf een vroeg stadium die ouders er ook bij te betrekken en ook al preventief, maar de ouders ook te ondersteunen daar. Maar hoe dan? Want en wat is dan een vroeg stadium? Nou, ik kan me voorstellen dat uh, op het moment dat je een thema... Uh, of dat het een les is, dat je op bepaalde momenten... met ouders om de tafel gaat zitten... dat die deelnemen aan de lessen bijvoorbeeld. Om te zien van, nou, wat gebeurt er nou in de lessen? Welke vaardigheden krijgen mijn kinderen aangeboden? En wat kan ik er thuis mee? Maar moet je en op die manier contact houden Moet je dat niet ouders? vooral doen bij de ouders van de kinderen die pesten... in plaats van bij de kinderen die gepest worden? Oh. Nou, dat ben ik helemaal met u eens. Dat, dat daar wel ook veel de nadruk op moet komen te liggen. Maar op het moment dat je preventief gaat werken... Zeg je al, op het moment dat uw kind hier op school komt... verwachten we van u als ouder dat u betrokken bent. We bieden ook iets, want we ondersteunen u ook. in die nood. En op dat moment is het iets wat, wat wordt gezien als een gezamenlijke opdracht. En nou ja. dat je het in de eerste instantie over algemene vaardigheden hebt. En op het moment dat problemen zoals pesten om de hoek kijken... dat je dan een veel korter lijntje hebt... Hm. En de ouders ook de ondersteuning kan bieden die en is het nodig ook, En is het ook belangrijk om het algemene vaardigheden te noemen om het taboe weg te nemen? Of het is, het helemaal, we, niet. is het werkelijk gewoon een stap daarvoor nog? Ja, klopt. Wat je bijvoorbeeld bij uh, suïcideprogramma's uh, ziet... is dat op het moment dat je uh, niet aan algemene vaardigheden doet... maar aan die problemen, dat het zelfs kan toenemen. En ik denk op het moment dat jij tegen iemand zegt... je mag niet pesten, maar het kind heeft van huis uit... of waar dan ook vandaan geleerd... dat dat de enige manier is om je zin te krijgen... zal een kind dat blijven doen. Hm. Op het moment dat een kind niet weerbaar is of weinig zelfvertrouwen... je zegt, joh, je moet voor jezelf opkomen... En dat is te oppervlakkig. En ik denk op het moment dat we aan de basis gaan zitten... en dat het bijna vanzelfsprekend is dat, dat we dat op school leren... met elkaar omgaan. En maar dat gebeurt toch ook vergoten. al? Bedoel, de, nee, er, wordt toch, er wordt toch op school al gesproken over hoe je, hoe je met elkaar omgaat... en wat voor regels er zijn in het sociaal verkeer? Is dat, is dat zo? Maar afwezig? dat is vrijblijvend en het is de vraag of dat effectief is. Want waar ik het geheel mee eens ben, is dat we toegaan naar effectieve programma's, daar moeten we ons niet op blind staren... want we moeten ook kijken wat speelt de leerkracht voor rol... wat voor leerlingen, wat, wat speelt de leerling voor rol, kortom. Uh, we moeten kijken van wat doet het. En uh, het aan scholen overlaten, daar ben ik het uiteraard deels mee eens... Mm -hmm. maar deels vind ik ook dat mm -hmm. het zo aan de dijk moet zetten. Petlos, nee, Petlos wil graag zeggen. Nou, ik heb, heb wel eens begrepen dat heel veel ouders van kinderen die pesten... dat helemaal niet weten. Dat het thuis ook nee, totaal Klopt. niet bekend is dat het uh, gedrag ja. van een kind op school is. Tot, los je dat op? ook op? Ook van kinderen die gepest worden. Mm -hmm. Nou, ik denk op het moment. Nu is het nog dat we de, de houding hebben van niet te veel mee bemoeien hè, met, met ouders. Op het moment dat we een cultuur kunnen creëren. dat vanaf het begin de ouders als het ware binnen die school ook, ook betrokken zijn, leven. dat je dat veel makkelijker kunt uh, aanpakken en bespreken dan nu het geval is. En dat de ouders daar ook in ondersteund worden. Van, nou, wij zien dat op school en maak dat dan ook concreet. En uh, wij gaan de ouders en de kinderen daar uh, nou ja, in ondersteunen... maar om ervoor te zorgen dat er niet meer gepest wordt. Want het is terecht dat het heel veel over de gepeste kinderen gaat. En die pesters, pak, pak het bij de ik vind het heel ja. mooi plan. Yes. Maar dan wordt het yes. ik, ik vind het een heel mooi plan, maar het wordt tijd dat het ook een keertje echt uitgevoerd wordt. Nou, want het on de is. onderwijscultuur tot nu toe is eigenlijk vooral gericht op presteren. Ik heb ja. een beetje altijd het gevoel dat we in Nederland binnen de onderwijs, dat het vooral gericht is op presteren en snel afstuderen en niet blijven zitten en goede cijfers halen. Ja. Maar dan gaan ze voorbij aan het kind en de ontwikkeling... Mm. die je eigenlijk tijdens die oh. schoolperiode meemaakt. Ja. Maar ik niet dat alles soms ja. wel mee, dat, dat juist elkaar in de hand werkt. Ja. Dus je niet ja. pest ja. dat de leerprestatie ja. enorm omhoog gaat. Ik geloof niet, ga, wel. Ik geloof ja, niet ja. dat alle scholen voorbij gaan aan het, het kind, sterker nog. Alle normale scholen staat het kind centraal. En dit soort uh, oefeningen worden soms, maar dat hangt weer van je mentor af... tijdens de mentoruur gedaan en mijn collega's, weet ik... lichamelijke opvoeding, die besteden daar ook veel... Dus er de gebeurt wel degelijk ja, maar dat hangt weer van je school af. Nou. En het hangt weer van de klas af. En het hangt ja, weer van de, omstandigheden en van de leraar af. En daar en ben, zou het niet vanaf moeten hangen. En ben ik te cynisch als ik zeg... Het is van alle tijden. Het is van alle tijden. Maar kunnen we het wel echt in slag toe brengen, denkt u? Ja, zeker weten. Zeker weten. En ik vind het een prachtig, prachtige uitkomst. Want ik ben betrokken geweest... met een heleboel andere deskundigen en professionals... bij de totstandkoming van deze programma's. En ik dank Sander Dekker op mijn knieën... dat hij er nu daadwerkelijk iets aan gaat doen. Alleen beperk het niet tot programma's, maar trek het breder. Ja. En laten we nou met z'n allen afspreken dat het gewoon ook van het onderwijs is. En waarom heeft u er vertrouwen in dat het nu wel gebeurt? Want we praten al heel lang over pesten en ook over allerlei programma's. Waarom zou het dan niet gaan? Het, ik heb het nog nooit zo ver uh, zien komen dat, dat deze plannen hier liggen. En ik heb er wel het vertrouwen in dat het er komt waar ik bang voor ben is uh, dat we wel weer een soort vrijblijvendheid toch gaan houden. Van, u moet maar iets aan pesten doen. Um, een pestprotocol bijvoorbeeld. Ja. Hoe ga je daarmee om? Maak het heel concreet. Spreek met elkaar af, wat willen we uiteindelijk zien uh, aan resultaten... en hoe gaan we dat aanpakken? En daarvoor ben ik er een beetje gevoelig om te zeggen... laten we nou gewoon zeggen dat alle scholen het op een bepaalde manier aanleren in algemene termen, in plaats van het heel erg van de scholen af te laten hangen, van op welke manier je aan pesten uh, okay, dus geen besteedt. Nee. Nou, er is nog een reactie binnengekomen voor Peter Klossen op, op het gesprek over het ei. Er wordt hier gezegd, als redactie ligt van de stichting Het Zeldzaam Huisdier. Daar heb ik enig jaar geleden in een panel gezeten om de verschillen in smaak van eieren van verschillende Nederlandse kippenrassen te keuren. Bij kippen die hetzelfde voer kregen, uit dezelfde ring kwamen, de, waren de smaakverschillen significant. Het lekkerste was het gekookte ei van het Twentse hoen, gebakken was het ei van de krielkip het lekkerst. Er is qua ras dus een aantoonbaar verschil... met vriendelijke groet Evelien Krins. Klopt dat? Ik, ik zei straks al dat de invloed van het voer heel belangrijk is. Dus uh, uh, dat is een mooie bevestiging van wat ik straks ook schrijf. En rassen ons... hebben altijd een invloed op smaak. Dus uh, het, klopt. Klopt het, uh, het klopt. We gaan naar Frank van Pamelen. Frank, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Heb je het allemaal bij elkaar kunnen krijgen? Ja, het was, het was fijn divers, hè? Het was maar, fijn divers, ja. Ja, ja, ja, ja. ja. We gaan naar je luisteren. Een gedicht heet UFO. Hoe maken jihadisten mayonaise? Ze zoeken de producten van de broeders, breken de schaal en soms daarbij hun hand... ...waarna er olie op het vuur en peper en ook zout en zuur azijn wordt toegevoegd... ...om in een leidend land, irrationeel als dooieren dan dooien, met eieren te gooien. Hoe maken Cyprioten mayonaise? Ten eerste, ze onteigenen het eiwit, dan kloppen ze het op en op totdat het opgeklopt voor 90% vervliegt en niet te eten is, waarna acuut de toebereiding stopt, waarna men als een Helena van Troje met eieren gaat gooien. Hoe maakt een doorsnee pestkop mayonaise? Dat is net zoals bij Cyprus en Jihad. Hij kraakt het tot de weerstand breekt en scheidt de softe gel mengt dat met bijtend zuur en zuur tot een mishandelende mix... waarna zo'n pestkop ongeoorloofd vel zijn zout in open wonden gaat dan strooien... door eieren te gooien. En dus vraag ik mij af of al die ufo's echt bestaan. Ik vrees dat het om rondvliegende eieren kan gaan. <laughs> nou, heel goed geslaagd, Frank. Dankjewel. We zetten, okay, jouw, we zetten jouw gedicht op de website. Dit is de dag.nu. Ook hartelijk dank aan Peter Klossen, aan Jechia Kadouri... aan Koen Vermeeren, aan Martin Visser, Carolien Gravenstein... Ronald Seurissen en Harry van Bommel. Het is tijd voor de VPRO, Villa VPRO. Ger, goedemiddag. Hallo Thijs. Zeg het maar. Ja, onze economie, zoals je weet, die drijft op de bouw. Althans, dat is een populaire volkswaardigheid. Dri drijft, zei ik. Uh, nog steeds. Ik dacht vroeger. Oh ja, ja, ja, ja. Nou, zo erg is het geloof ik. Hoewel, daar gaan we ra rap heen. Hij ligt inderdaad op zijn gat. Sterker nog, het wordt steeds slechter. En hoe komt hij weer op de been? De bouwsector die roept om ingrijpen. Maar je kunt ook uh, volhouden dat de sector al aan alle kanten gesubsidieerd en ondersteund wordt. En moet er dan van staatswegen nog meer geld bij? We leggen het voor aan de bouwkoning van Nederland, Leendert Cornelis Brinkman.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 Maar om de club te redden was per direct 675.000 euro nodig. En dit zijn hoofdpunten. Ah, en hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. Vila staat de Amsterdam op de ring A10. Vanaf Geuzeveld tot aan niet meer 4 kilometer. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag. Hartelijk welkom bij Villa VPRO. Ons juridisch panel Schuld en Boete bespreekt na vier uur... de bezuinigingsmaatregelen voor de gevangenissen... en het kabinetsvoorstel om het mogelijk te maken... iemand na definitieve vrijspraak alsnog te vervolgen... mocht er nieuw bewijsmateriaal op de poppen komen. Tot 1 juni is hij nog de koning van bouwend Nederland. Een koning van een rijk in crisis. Hoe komt de bouw er weer bovenop en wat kan hij daar... als fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer aan bijdragen? Wij praten met Ilko Brinkman... En Metropolis Radio gaat deze week van Colombia tot Italië op zoek naar levensbedreigende beroepen. Uw reacties zijn welkom via de site villavpro.nl. Dit is tot half vijf, Villa VPRO. Premier Medvedev van Rusland is pislink over de redding van Cyprus door de Europese Unie. Want dat kost de Russische spaarders hun centen. President Poetin is op zijn beurt weer pislink... over het mislukken van onderhandelingen tussen zijn land en Cyprus. En hij heeft zijn regering opgedragen, ja, luister goed, opgedragen... opnieuw te gaan onderhandelen. Hubert Smeets, oud-Rusland-correspondent voor de NRC. Hubert, opgedragen, pardon? Nou, dat gaat zo in Rusland. De <laughs> president van Rusland is de baas over alles wat de regering doet. Uh, en uh, dat zie je ook wanneer je in de op de Nederlandse televisie wel eens beelden ziet, dan zie je ook al uit de president aan het hoofd van de tafel zitten en dan zit naast hem een minister, zelfs de premier soms, die keurig aantekeningen maakt. Dus opdragen, dat is een gebruikelijke gang van zaken. Ja, van de... en er komt ook nog bij dat het eigenlijk nu niet, niet uitmaakt waar Poetin uh, zich bevindt, op welke post, hij is geloof ik altijd de baas. Hij is altijd de baas en dat komt omdat de oligarchen... die hun centen geparkeerd hebben op Cyprus... men zegt dat daar ongeveer ja, 30 miljard... Uh, aan Russisch kapitaal is geparkeerd, dat die oligarchen uh, in Poetin uh, de ideale arbiter, de ideale scheidsrechter hebben gezien en nog steeds zien voor hun onderlinge conflicten, hun zakelijke en politieke onderlinge conflicten. Want wat Medvedev heeft gezegd, Hubert, is eigenlijk heel gek. Hij zegt, uh, we worden bestolen van geld wat eigenlijk gestolen is. Ik, ik, hij is moeilijk meer te volgen, deze man. Uh, ja, hij is al een paar dagen eigenlijk uh, in verwarring. Laat ik het zo zeggen. Hij zei vandaag, het stelen van het gestolende gaat door. Vorige week, donderdag, zei hij, het is een schande. De Russische staatsstructuren kunnen door de crisis in Cyprus niet meer bij hun geld op de Cyprusse banken. Heel curieus. Ten eerste is het nogal logisch wanneer er zo'n crisis is... en alle banken gesloten worden om even rust te creëren... dat je niet meer bij je geld kunt. Maar vooral was het interessant dat Russische staatsstructuren... kennelijk rekeningen op Cyprus hebben lopen. Want het officiële beleid van de regering in Rusland is... om het Russische geld van buiten Rusland te repatriëren naar Rusland. En het officiële beleid van de Russische regering is ook... om politici en hoge ambtenaren te verbieden om rekeningen in het buitenland te hebben. Dat is bij wet geregeld. Uh, maar kennelijk was met WDF even vergeten... dat die wetten ooit in het Russische staatsblad hebben gestaan. Uh, en sprak hij zijn mond voorbij met een mededeling... dat Russische staatsstructuren rekeningen hebben op Cyprus... wat in strijd is met de eigen wetgeving van Rusland. Ja, nou dus met heeft een beetje in de war. Dan is Poetin liggen slapen. Dat is minder ernstig misschien. Want hij maakt zich nu link over een deal die mislukt is vorige week. Ja, vorige week heeft donderdag en vrijdag. heeft de Cypriotische minister van Financiën. twee dagen lang onderhandeld met de Russische minister van Financiën. en ook met de Russische vicepremier. Er was zelfs even sprake van dat ook president Poetin zou aanschuiven. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. En vermoedelijk omdat de ECB, de Europese Centrale Bank, met een vierregelen briefje liet merken en liet blijken dat er geen sprake van kon zijn dat de Russen met 5 miljard uh, steun voor het Cypriotische bankwezen, want dat was het bedrag wat ze zochten, de Cyprioten, mm -hmm. uh, uh, aanspraak zou kunnen gaan maken op gasexploitatie rondom Cyprus in de Middellandse Zee, mm -hmm. of op een uh, militaire basis op Cyprus. Ja. Uh, dat was eigenlijk een heel kort briefje waarmee die onderhandelingen in, in Moskou volledig werden ondermijnd. Vooral die vier regels, hè, die vier regels maar. Ja, die waren superieur. En dat is wel interessant, yes. omdat Dirk Sauer, een groot kenner, zoals u weet, van ja. uh, de Russische politiek en de Russische economie, de dag daarvoor nog op de televisie uit, uh, omstandig had uitgelegd dat de Russen voor 5 miljard spekkoper zouden zijn, voor een dubbeltje op de eerste rang zouden zitten, en dat wij ja. Europeanen, Hè, 10 miljard in een bodemloze put zouden steken. Nou, dat was kennelijk dus niet waarde. En de ECB heeft dat misverstand met dat vierregelige briefje willen wegnemen. Ja. Ja. Maar nou is het zo dat Rusland helemaal erbuiten lijkt te vallen. Reden waarom Poetin zegt, nou wil ik toch nog dat er heronderhandeld wordt... over de lening die wij toch al aan Cyprus hebben. Dat had hij vorige week natuurlijk ook kunnen doen. Kunnen zeggen, nou ja, wij kunnen in elk geval ook de helpende hand bieden. Dan doet Europa het niet alleen. Wij gaan jullie lagere rente vragen of we schelden jullie dat kwijt. Ja, maar dat, daar kwam hij doen. niet mee. Nee, daar kwam hij niet omdat de Russische politieke... Gebaseerd is op een, op een soort van alles of niets. Of je bent de baas en hebt de hele buit uh, tot je beschikking, of je staat buiten en je hebt niks. En eh, kennelijk is eh, Poetin vandaag wakker geworden. Heeft zich gerealiseerd dat als hij nu niet aanschuift, alsnog aan tafel. dat dan eh, de Russische spaartegoeden op Cyprus zullen verdampen. En dat hij dan echt geen, geen greep meer heeft, althans niet direct. op, eh, op, eh, op eh, de spaarcentjes de van zijn eigen oligarchen die hem aan de macht geholpen maar hebben ook en geen aan toegang, de macht houden. Maar ook geen toegang tot die gasvelden. Nee, maar misschien uh, uh, zijn er ook wel niet zo ontzettend veel gasvelden rondom Cyprus meer beschikbaar. Want Cyprus heeft al concessies verkocht aan Total en Eni, de Italiaanse uh, hmm. energiemaatschappij. Dus misschien viel dat wel mee. Was het eigenlijk ook een beetje een, een, een dode mus, uh, uh, dat idee van dat Gazprom daar even uh, voor een, een paar rotcenten uh, de exploitatie ter hand zou kunnen nemen? Oké, okay, Hubert Smees, ou, oud rusland correspondent, We snappen er weer alles van. Dankjewel. Ah.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 Onze Metropolis-correspondenten gaan deze week op zoek naar levensgevaarlijke banen. En we beginnen in Italië, waar de hoge criminaliteit voor werkgelegenheid zorgt. In elke winkelstraat zijn beveiligers te vinden. Jonge mannen met wapens. De grote winkelstraat, de buurt waarin ik woonde, die heb je het een maffie is dat. En er is eigenlijk een, een, een, straat, een winkelstraat zoals heel veel in Italië. En wat je dan opvalt is dat er... Dit kleine stukje, ik denk dat het 500 meter is, er drie banken zitten. De Banca Popolare di Milano, de San Paolo, Intesa San Paolo en de Unicredit. En nog iets verderop zit het postkantoor, waar ook veel mensen een bankrekening hebben. En voor elke bank, en ook voor het postkantoor, staan bewakers. Guardia giurate heten die hier. We zijn ja, jonge jongens met kogelvrije vesten aan en met een pistool op de heup. En voor de UniCredit staat Andrea. Andrea, wat, wat doen jullie eigenlijk nou de hele dag? Vigiliamo in senso, in pratica, se qualcuno può tentare di fare delle rapine. De, insomma, cerchiamo di sconfiggere il crimine, come si dice, in pratica. We observeren vooral, zegt Andrea. We zijn hier eigenlijk vooral om overvallen te voorkomen. Als ik achter Andrea de bank in kijk, dan, uh, dan zie ik een soort sluis achter hem. Een soort cilindervormige deur. Je gaat erin, de deur achter je sluit en dan gaat de deur voor je weer open. Um, ja, de banken hier lijken een soort bunker. Ik mag binnen geen opnames maken, uh, dus ik blijf hier buiten met Andrea... Ik las dat um, de helft van het aantal bankovervallen in Europa in Italië plaatsvinden. Heb je het zelf wel eens meegemaakt? Fortunatamente ringraziamo Dio proprio. A me personalmente non è mai capitato nulla. Però purtroppo si vede a giorni proprio è stata een attacco a un portavalori, una guardia giurata sparato. Gelukkig heb ik het zelf nog nooit meegemaakt, zegt hij. Maar ik weet het wel van collega's. Kort geleden is er nog een geldtransport overvallen niet zo heel erg ver hier vandaan. En daarbij is een collega om het leven gekomen. Um, ja, eigenlijk is het gewoon een klote leven. Als je buiten zo'n bank staat, dan weet je nooit of je s'avonds al weer thuis komt, zegt hij. Uh, en je krijgt er ook nog eens een keer heel slecht voor betaald. Hij, uh, zei, hij vertelt dat hij tussen de 1000 en 1200 euro per maand krijgt. Dat hangt een beetje af van het aantal uren wat hij draait. En dat is ondanks het risico. Als er nou iets gebeurt, wat, wat moet je dan eigenlijk doen? Wat, wat zijn de regels? Ja, het verschilt natuurlijk per keer, zegt Andrea. Uh, bij een overval is je eerste taak het beschermen van de klanten... en natuurlijk ook van jezelf. Want wij als bewakers buiten de bank zijn vaak het eerste, het eerste doelwit... En dan als het lukt, dan moet je de politie inschakelen en ja, dat is eigenlijk hoe het werkt. Dat is wat wij doen. Collega van Andrea Karmine, staat bij het boskantoor iets verderop en u moet weten dat elke maand aan het begin van de maand er een waardetransportauto naar het boskantoor komt om daar contant geld af te leveren voor alle gepensioneerden van de wijk. Die hun pensioen komen ophalen. Want dat gebeurt namelijk in contanten. En dat is eigenlijk in heel Italië zo. Dat betekent dat mensen zoals Carmine. ja een groot gevaar lopen als er heel veel contant geld in op de oploop is. Um, Carmine. Het feit dat de regering onder andere Monti geprobeerd heeft om het gebruik van contantgeld in te dammen, zou dat schelen als het gaat om het gevaar van jullie werk? Ik denk però il regering een akkoord un accordo met de banken, portare de traceabiliteit niet a ja, 1000 euro, maar a 200 euro, zegt Carmine. Jazeker, zegt Carmine. Ze zouden het gebruik van contanten niet terug moeten brengen tot 500 euro, maar tot 200 euro. Dat zou niet alleen veiliger voor ons zijn, maar ook voor de burgers. Maar ja, zegt hij erbij. Dat doen ze toch nooit. Dat, dat is veel te veel gedoe. En er zijn te veel mensen die er belang bij hebben. Een bijdrage van Angelo van Schaik. En morgen is Metropolis in Colombia. Een populaire wijsheid luidt. Als het goed gaat met de bouw, gaat het goed met Nederland. Nou, als dat waar is, dan is Nederland goed ziek. De bouw ligt zoals bekend op zijn gat. En er zijn in geen ene sector zoveel faillissementen en banenverlies als in de bouw. Baas van Bouw het Nederland als de koepel van aannemers moet wel een treurige betrekking zijn. En tot 1 juni is dat Elko Brinkman, CDA Corrivé, ex-minister en tegenwoordig ook fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Meneer Brinkman, goedemiddag. Laat u een treurige tent achter. We zitten uh, allemaal in het land een beetje te staren naar, uh, ja, naar de horizon. Wanneer wordt het nu eens beter? En in de bouw is dat heel erg merkbaar. Je ziet dat heel veel mensen, uh, niet alleen jongeren... Ja, gewoon op een wachtlijst staan. Die willen dolgraag een huis hebben, een huurhuis of een koophuis. En dat maakt je natuurlijk somber. Je wil voor dat soort mensen graag bouwen. Ja, u zegt, we staren naar de horizon. Maar dat klinkt een tikje uh, passief. Nee, ik, ik probeer te beschrijven de sfeer die je in het land uh, merkt. Of je nu winkelier ja. uh, bent of producent van auto's of iemand op de wachtlijst. En je, je denkt, ja, vandaag Cyprus, morgen weer wat anders. En uh, tegelijkertijd weet ik vanuit de bouw hoezeer er nog altijd behoefte is aan bouwactiviteiten, weliswaar minder dan voorheen. Maar we moeten ook niet doen alsof er helemaal geen onderlinge de vraag is. Wij hebben een demografische ontwikkeling die positief is. Er worden kinderen geboren. De vergrijzing betekent dat we andersoortige woningen nodig hebben. En de woningen van net na de oorlog, dat zijn er bijna 3 miljoen ja, die zijn langzamerhand ook aan hun technisch einde. Dus met andere woorden, onderliggend is er echt wel vraag. Ja, nou, voordat we ingaan op het beleid die nagaande, Ger vroeg, laat u een treurige tent achter... daarmee bedoelend voornamelijk uh, de koepelbouw in Nederland. Die blijft achter in de uh, goede handen van een partijgenoot van u, Maxime Verhagen. Daar was ineens een beetje rumoer over binnen die koepel. De grote bouwers zeiden, we willen eigenlijk geen politicus meer... maar iemand uit het veld. Heeft u daar ooit iets van gemerkt? Dat, dat, dat ze het wel een beetje gehad hadden met de politicus aan het hoofd? Nee, ik ben er niet betrokken geweest uh, uh, bij mijn opvolging. Uh, maar ik weet wel uh, dat de bouw uh, op, op alle mogelijke manieren verbonden is met ja, niet alleen de Haagse politiek. maar opdrachtgevers als, als waterstaat, uh, als waterschappen, als gemeentebesturen. maar ook ziekenhuizen en, en institutionele partijen als pensioenfondsen. En je moet dus wel iemand hebben daar die daar een beetje de weg weet wat veel belangrijker uh, is in de vereniging dat is dat men ziet dat wij op, op, op weg zijn gegaan naar meer markt... in de zin van meer op eigen benen staan... minder subsidies, eh, minder, minder leningen. En, en dat betekent dus dat je in dat gesprek met de klant... Eh, de, de huurder, de koper, de winkelier... Ja, nu voor de vraag komt te staan... heeft die meneer of mevrouw voldoende financieringsmogelijkheden... voor zijn activiteiten. En eh, dat betekent dus dat het ondernemerschap... behoorlijk op de proef wordt gesteld. Hm. Ja, u zegt... Uh... Eigenlijk zegt u met zoveel woorden, de critici van uw uh, koepel... Die, uh, die hebben het eigenlijk een beetje mis. Want juist politici met hun connectie te kunnen zorgen voor opdrachten. Maar misschien hebben zij juist wel geanalyseerd... Uh, aan die politici hebben we niks, aan die zogenaamde contacten. Want dat komt helemaal niet uit het slop. Laten we het nu eens proberen met iemand uit de praktijk. Nee, nee maar een voorzitter van welke vereniging dan ook... bouwt, bouwt niet zelf, die is er... Om de bestuurlijke dingen te doen in de vereniging. Om de contacten met de buitenwereld te onderhouden. Om eh, ook waar nodig de verdediging op te nemen naar de publieke opinie. Eh, maar uiteindelijk is het een vereniging van, van producenten, van, van aannemers, van ondernemers. Mm. En die hebben altijd, of dat nu om een ziekenhuis ging, of een gewoon woningbouwproject of een winkel. zelf voor een opdracht te moeten zorgen. Dat zal ook niet anders worden. Of er nou een rode of een groene of een blauwe manier of mevrouw ja. aan het hoofd staat. Ja. U was um, zeer. Kritisch over het woonakkoord. We gaan even naar beleid. Althans, Brinkman, de CDA-senator, was kritisch. Want Brinkman, de voorzitter van Bouwen Nederland, was in eerste instantie best enthousiast. Wat mist de politicus Brinkman in dat akkoord? Uh, Bouwen Nederland was ook uh, uh, onaangenaam verrast uh, over het feit dat er bijna 2 miljard uh, uit corporatieland naar de staatskas verdween. Dat is gewoon één-op-een productieverlies. En uh, ook in de politiek uh, zijn vele partijen die uh, zeiden... Ja, doe je er nou wel verstandig aan om in deze tijd... waar zeker ook in corporatieland lange wachtlijsten bestaan... zoveel productieopdrachten uh, uh, weg te halen... waar ook de algemene economie in Nederland daar zeer onder leidt. Om een simpel voorbeeld te noemen van de vrachtwagens die in Nederland rijden... is ongeveer 30, 35 procent voor de bouw uh, op, de, uh, op de weg. Dat zijn dus allemaal simpele voorbeelden... die duidelijk maken dat het niet alleen maar een bouw is, belang is, maar een algemeen belang. En... Maar is dat ook dan uh, het belangrijkste kritiekpunt van u beiden, uh, de baas van Bouwend Nederland en de politicus, die 2 miljard, wat nu 1,7 miljard geworden is, uh, wat bij de corporaties weggaat en naar de staat vloeit? Nou, vergeet u niet dat doordat de fiscale aftrekmogelijkheden voor particulieren eh, rondom het huis eh, met ongeveer 5 miljard beperkt worden, dat is ook nog eens 5 miljard productie eh, die daarmee verloren gaat, eh, tenzij de mensen eh, bij de bank of bij een andere partij of bij een suikertante eh, geld kunnen lenen. Maar je moet ervan uitgaan dat dat niet of althans veel minder zo is. Dus een productievereniging, we zijn een vereniging van producenten, die kijkt natuurlijk toch waar de orderstroom vandaan komt en alles bij elkaar, publiek en particulier, zijn we nu een 10 miljard omzet uh, kwijt. Ja, dat mm. hakt er wel in. U schetst dan toch het beeld van een bedrijfstak... die dan toch het heel erg moet hebben van uh, gefaciliteerd te worden... van de overheid. Marieke Stellenga, columniste in de NAC, die vroeg zich in vorige week af... waarom de bouw moet worden gesteund. Eigenlijk, ze zegt, ik quote... Die sector is het meest gestimuleerde, gesubsidieerde en gestutte sector in ons land. Terwijl de sector zelf niet uitblinkt in innovatievermogen of productiviteit. En de heersende maraal op zijn du minst dubieus uh, genoemd mag worden. Ja, de kwaliteitskrant uh, had slecht geslapen die nacht, uh, merkte ik. <laughs> want het is wel zo uh, dat de Nederlandse huizenbezitter... over het algemeen behoorlijk bezocht wordt door niet alleen... Uh, het, uh, het Rijk, uh, maar ook de gemeentebesturen, die nogal wat belastingen op het uh, hebben van een woning uh, hebben gelegd in de loop der jaren, nog steeds uh, uh, leggen. Uh, bovendien moet u zich wel uh, realiseren dat zo'n bouwsector op alle mogelijke manieren ook bijdraagt aan de Nederlandse economie. Dat is niet erg dat we btw betalen en vennootschapsbelastingen en dergelijke. En dat de Gemeenten bijvoorbeeld uit de grondverkopen ook uh, heel veel over hebben gehouden. Voor allerlei nuttige uh, algemene doeleinden. Maar mm -hmm. we moeten dus niet doen. Uh, alsof het allemaal bij wijze van spreken naar de aannemerij is. Uh, nee, gegaan. maar u bevestigt eigenlijk het beeld van Marieke Stellinga. Althans, zo zou je het kunnen zien. Want u zegt. Kijk nou eens naar al die belastingen die niet alleen de Rijksoverheid op ons legt, eh, lasten, maar ook gemeente en provincie. En u zegt dus met zoveel woorden, dat zou wel wat minder kunnen. Dus u schetst toch weer het beeld van een sector die gefaciliteerd moet worden door overheden. Nou ja, kijk, als wij allemaal hadden, hè, de wijsheid van nu, uh, hadden kunnen sparen, zoals bijvoorbeeld in Duitsland, waar je veel minder belasting betaalt. En dan kun je dus zogenaamd bouwsparen doen. En dan kun je ook van je familie wat, wat lenen, omdat die familie ook minder belasting hoeft te betalen. Dan hadden we uh, inderdaad een betere verhouding van meer eigen vermogen in de woning uh, en minder vreemd uh, vermogen. Nu moeten we geleidelijk aan naar die nieuwe verhouding, maar als ondertussen de overheid zegt, ja luister eens, maar ik heb toch nog wat geld van je nodig. Dat is dus die 2 miljard die bij de mm -hmm. corporaties via de heffing wordt uh, ingenomen en de 5 miljard mm -hmm. die bij de hypotheekrenteaftrek verdwijnt. Ja, dan moet je dat dus figuurlijk gesproken bij je suikertante uh, zien te halen of zelf langer uh, sparen uh, of, of andere uitgaven niet uh, doen. Ja, ik kan moeilijk als, als voorzitter van de bouwersverenigingen en zeggen, u moet minder uh, jurk of pantalons kopen of minder auto's. He, dat is een eigen afweging van mensen. Dan dat andere verwijt van uh, Marieke Stellenga. dat de sector, en dat is natuurlijk ironie, uh, de sector zelf ook niet uitblinkt in inno innovatievermogen. Ja, ik kan me voorstellen als je de hele dag achter je schermpje <laughs> column zit nee, te schrijven, dat, nou dat nou, je niet nou, precies <laughs> weet wat er in Delft en Eindhoven en uh, Enschede allemaal uh, is bedacht en wordt bedacht. Ik heb uh, van de week nog weer een paal mogen uh, heien. dat is bijna mijn dagelijks werk. En dat zijn zogenaamde fluisterpalen, de omdat de buurt er geen last van uh, mag hebben. En in, in twee, drie jaar tijd is nu 70% van de palen die geheid worden... zijn van die fluisterpalen, waar u dus geen, geen herrie meer van ondervindt. Dat is een innovatie uh, die je schrijvend uh, niet ontdekt... maar door proefondervindelijk uh, daarmee bezig te zijn. Als je ziet uh, wat er op het ogenblik in Amsterdam... Uh, we geloof ik ook de kwaliteitskrant naartoe uh, gaat... omdat daar het centrum van de wereld is... toch door de technici rondom een centraal station gedaan uh, wordt met het afzinken van tunnels, het uh, onder de bijkorf doorboren... zonder dat er een steen van de andere Nee, we valt. kunnen het nog wel. Ja, niet alleen nog wel, maar het is fantastisch uh, wat er gebeurt. En dat de kunst is, is om als kwaliteitskrant en andere critici... niet alleen je op het incident te richten. U zegt, uh, we, we, we schetsen nu zo'n beeld hè, van die bouw... maar dan beperken we het steeds tot, tot de huizen, tot de woonhuizenbouw. Het is natuurlijk breder, want u zegt, uh, wat dat betreft klaagt u over, over het beleid ten aanzien van wonen. Maar u zegt in een interview in Elsevier toch ook... de sector is op zich gewoon heel gezond. Ik vind dat, vind dat op een of andere manier toch een beetje moeilijk te rijmen. Als, uh, als er vraag is naar woningen... Wij, al, al die dingen die we bouwen, die bouwen we niet voor onszelf... die bouwen we in opdracht van iemand. Dat kan een corporatie zijn, dat kan een winkelier zijn... dat kan een belegger uh, uh, zijn... Uh, waar de meeste kritiek de laatste tijd op is... is op de enorme hoeveelheid kantoren. Dat begrijp ik op zichzelf. Er omdat zijn er ook wij... wel heel veel neergezet... zonder dat uh, uh, ze vervolgens bevolkt werden. Hè? Ja, omdat wij een schrijvende natie waren uh, geworden. Een denkende en schrijvende natie. Terwijl we nu zeggen... zouden we niet wat meer maken en wat meer produceren in, in eigen land. En daar heb je dus andersoortige werkplaatsen uh, voor nodig. Dat zijn allemaal geen, geen stinkfabrieken. Maar uh, gewoon laten we zeggen, meer atelierachtige uh, vormen. Uh, computerfirma dus stofvrije ruimtes, noem allemaal maar op. Dat is dus een nieuw inzicht uh, over de inrichting van onze maatschappij. Nou, voordat je al die mensen die vroeger bij wijze van spreken... naar de aanbouwschool uh, gingen om een technisch vak te leren en later schrijven hebben geleerd en praten en uh, mooie grafiekjes toelichten. Voordat je die allemaal weer in de technische opleiding hebt... zijn we nog wel even bezig. En het tweede kritiekpunt dat ik heb... dus dit is wijsheid uh, achteraf, mm -hmm. dan moeten we ons uh, allemaal uh, een beetje zelfkasteiden. Uh, maar een tweede punt is dat veel gemeentebesturen zeiden... Uh, nou luister, eens, wij willen ook zo'n mooi industrieterrein en zo'n zo kantorenterrein. En wij hebben altijd vanuit de bouw gezegd, concentreer dat nu wat laat provincies voor, voor de hele regio uh, daar uh, één afspraak over maken... in plaats van bij iedere afslag en, uh, en, en, en zo'n zo kantoor. En dan kun je zeggen, ja, dan had je het niet moeten bouwen. Ja, luister, wij zijn uiteindelijk uh, ook gewoon ondernemers nogmaals... als er iets te verdienen valt, uh, why not? Nee, daar, ja. daar, daar staat de sector ook wel bekend om. Dat is ook een nou, beetje waar gaat zei ook het over... Nou, dat was ook voor textielfabrikanten, dat gaat ook, dat ook, ook een voor het dus niet bijzonder. Waar ja, Stelling wel. gaat over de op zijn minst dubieus te noemen moraal. Want we hebben natuurlijk ook nog wel hier en daar een fraudezaakje in nee, de ja, ik zeg ook niet dat iedereen goed is, maar het is ook Tuurlijk. niet zo dat iedereen verkeerd is. Dus ik neem even u als getuige als charge voor mevrouw Stellinga. Ja. <laughs> La, als we eventjes uitzoomen uit, uit de woonsector, de bouwsector... en we kijken eventjes naar het geheel, of u kijkt dan even op ons verzoek... naar het geheel van het overheidsbeleid, laten we zeggen het regeerakkoord. Wat, als u door uw oogharen daarheen kijkt en het globale verhaal ziet... wat zegt u, dit en dit mis ik nou, dit is de essentie... Kijk, eigenlijk is het niet alleen in deze kabinetsperiode, maar alleen hangt zo dat wanneer een kabinet over de woningmarkt spreekt... dat men het eigenlijk over inkomenspolitiek heeft. Dus wat kan een huurder bijvoorbeeld betalen? Wat moet een koper uh, betalen? Dan wel zegt, uh, ik heb wat geld nodig als overheid... dat ik op zichzelf uh, uh, begrijp. Maar dan gaat het niet over de vraag... hoe functioneert nu een woningmarkt? Hè? Uh, hoe zijn we bezig om de, de steden te revitaliseren? Uh, hoe zijn we bezig de bereikbaarheid van mensen... van het openbaar vervoer uh, te verbeteren? Hoe zijn we bezig om te laten betalen voor elke gereden kilometer? Dat zijn dingen die met. wat ik nou maar even noem. De bouw mobiliteits- en woningmarkt te, te maken hebben. Maar het gaat dus eigenlijk altijd over dingen die een beetje aan de zijkant uh, staan. En uh, ja, daar heb ik uh, uh, nogal wat kritiek op. Ik mm -hmm. doe mijn best om dat vriendelijk te verwoorden. En zo blijf ik ook wel. Eh, dus als ik een keer boos ben op een stelling ga... dan is dit niet mijn levenshouding. Maar waar het om gaat, is dat wij in dit land moeten vaststellen... Eh, dat er eh, bijvoorbeeld aan energiebesparing veel gedaan moet eh, worden. Eh, dat dus komt moeizaam van de grond. We zijn nu wel bezig om weer nieuwe windmolens te plaatsen. Maar eigenlijk is veel belangrijker dat er minder energie wordt eh, gebruikt. Dat is een inhoudelijk punt. Daar hoeven we deze uitzending verder niet aan te besteden. Maar eh, het gaat dus als het ware altijd over de financiële faciliteiten. En dan zegt men, apropos, we moeten de belastingen nog wat verhogen... maar u moet wel meer uh, zelf aan uw huis bijdragen als huurder en als koper. Ja, dat gaat niet samen. Hm. Als we even naar het politieke verhaal kijken... Uh, de regeringspartijen, VVD en PvdA, ik wil bijna zeggen CDA... zit er zo in als regeringspartij. Maar goed, dit terzijde, die staan op een zielige 41 zetels. Hoe ziet u nu in dat licht de rol van CDA? Ja, wij zijn de, in ons hele leven uh, altijd constructief geweest, maar, maar kritisch. Dus wij uh, zijn niet een oppositiepartij uh, om het oppositie voeren, om tegen uh, te zijn. We willen iets tot stand brengen, we willen het land weer uh, stabieler maken. We willen ook dat een aantal hervormingen die nodig zijn uh, plaatsvinden. volgens mij zeggen... wil het CDA op dit moment wel dit kabinet tot stand brengen, als we het over tot stand brengen hebben. Dat is toch wel ook iets tot wat staat aan. Ja. Ja. <laughs> dat, dat volgens mij is dat toch stiekem een beetje van uw partijleider, meneer Buma, doe. Het, uh, het doel is uiteindelijk uh, het eens te worden over de verschillende maatregelen in de verschillende uh, sectoren. En dat, ja, je kunt zeggen, in de politiek is nooit uh, iedereen het met iedereen uh, eens, dus wat wij. Uh, hebben gedaan, bijvoorbeeld weer bij die woningmarkt... als politieke groepering, uh, te zeggen... nou, luister eens, als de huren moeten worden verhoogd... dat, dat billen wij, maar dan moet je ook zorgen... dat de corporaties uh, en, en particuliere verhuurders... met die extra inkomsten wat kunnen doen. En dat moet je niet afromen. We hebben ingestemd met een aanpassing van de hypotheekrenteaftrek. Dus het is niet zo dat we tegen zijn om, uh, om maar tegen uh, te zijn. Uh, waar we over zitten te puzzelen is... hoe krijgen we nu geleidelijk aan de staatsuitgaven toch wat, uh, uh, wat terug... Want te vaak uh, wordt weer de vluchtroute gekozen om, om premies te verhogen, om belastingen te verhogen. Terwijl in de kern van de zaak je moet zeggen, beste burgers, u moet meer eigen verantwoordelijkheid dragen. U moet een stukje van de risico's die er nou eenmaal in deze samenleving zijn ook zelf voor uw rekening een risico nemen. Niet dat allemaal op het bordje van de staat uh, leggen. Dat is best een, een, een lastig verhaal, want dat weet ik ook wel toen ik zelf minister of, of Kamerlid uh, was. Maar dat is uh, analytisch wel het probleem waar we voor staan. Oké, meneer Brinkman, onder andere ook leider van het CDA in de Eerste Kamer. We gaan u nauwkeurig volgen. Dank u wel. Goedemiddag. Dank voor uw belangstelling. En Villa Vipio is zometeen na het nieuws weer verkeer en ster bij u terug met ons juridisch panel Schuld en Boete. En met onze cultuurrubriek want van de Goede. Dan gaat het over Rijksmonumenten. Tot zo.